Middernacht, woensdag 8 juni, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Schippers vindt de communicatie van Duitsland in de EHEC-crisis warrig. Niemand heeft de regie, zei de minister bij Knee van der Brink. Iedereen bemoeit zich ermee. Er is een minister van Volksgezondheid van een deelstaat. Er is een landelijke minister. En dat is onhandig en verwarrend, valt u Schippers. Ze zei dat in een dergelijke crisis in Nederland... de regie in handen is van de minister van Volksgezondheid. Schippers toonden ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee kampt. Als veel mensen ziek worden en doodgaan en je denkt de oorzaak te weten, wil je mensen waarschuwen. Maar als je drie keer voor niks waarschuwt, geloven mensen je niet meer, aldus de minister. In Friesland is een onbekende wielrenner zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De politie is op zoek naar zijn identiteit en heeft de hulp van het publiek ingeroepen. De man van ongeveer 45 reed aan het eind van de middag in de buurt van Leeuwarden vanaf een fietspad een weg op. De automobiliste kon niet meer remmen en reed hem aan. De wielrenner die geen papieren bij zich had, ligt zwaar gewond in een ziekenhuis in Groningen. Op de website van de Friese politie zijn foto's gezet van zijn fiets en van een tas met spullen die hij bij zich had. Het Zweedse voetbalelftal blijft in de strijd om kwalificatie voor het EK van volgend jaar in het spoor van Nederland. Zweden won thuis met 5-0 van Finland. Ibrahimovic was de grote man. Hij scoorde drie maal. Twente-speler Bajrami maakte ook een doelpunt. Zweden heeft in groep E nu drie punten achterstand op Nederland. Beide landen moeten nog vier wedstrijden spelen.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 Dan verkeersinformatie, twee files, A2 Utrecht-Amsterdam. Uh, de weg is tussen knooppunt Amstel en Amstel Business Park dicht door wegwerkzaamheden. En nog zo één, de A4 Delft richting Amsterdam. Daar is de weg tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Nieuwe Meer dicht ook door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Colette van der Ven. Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Mijn gast hing haar rechterstoga een maand geleden aan de wilgen... om een tweede leven te beginnen dat vandaag officieel van start is gegaan. Met haar installatie als senator in de Eerste Kamer voor D66. Welkom Rijke Scholten. Denkt u... Huis. Ik zou eigenlijk wel willen luisteren, maar dat red ik nu niet. Dan kunt u morgen de uitzending podcasten via de site ncrv.kazaluna.nl. De installatie, Marijke, hoe was het? Weet je, Colette, ik heb uh, in mijn leven al uh, drie keer... denk ik, ja, drie keer de eet afgelegd. Eerst heb ik het gedaan als advocaat. Als beginnend advocaat leg je de eet af... Uh, toen ben ik uh, rechterplaatsvervanger geworden bij de rechtbank Amsterdam, dan leg je de eet af. Toen ben ik rechter geworden, dan leg je de eet af. Uh, die eden zijn, uh, met advocaat en rechter, zijn een beetje verschillend van tekst, maar het werkt niet heel veel af. Uh, ik ben in 1995 kantonrechter geworden, dan leg je opnieuw weer de eet af. Net alsof die vorige niet gelden, maar je legt dus opnieuw weer de eet af. En vandaag deed ik het dus voor de Vierde keer. Mm -hmm. En ik moet je zeggen, het was zo raar. Ik dacht gisteren, oh, dat doe ik even. Ik vond het heel spannend. Echt raar? Ja, ik vond het heel spannend. Je zit daar toch in, dat, in die prachtige oude zaal van de Eerste Kamer. De gevier vertelde later dat hij uit 15 uh, zoveel ergens komt. En dat het uh, het oudste parlementaire gebouw is van Europa... En je zit daar in die bankjes met z'n tweeën, die groene bankjes. En iedereen kent ze wel van het uh, Nationaal Dicté. En om de beurt wordt je naam afgeroepen. En dan kom je aan de beurt. En dan word je even ja, toch gespannen. En dan leg je de eet af. Ik vond het een heel bijzonder moment. En op dat ja. moment, wat dacht je op dat moment toen je daar stond en dat deed? Uh, ik dacht op dat moment, ik moet het helder en duidelijk zeggen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat dacht ik. Maar je ook had dat niet dat een, een soort groot visioen van. nu ga ik de politiek in, nu ga ik het volk dienen. Nee, dat is het. Ach, dat grote visioen. dat uh, klinkt een beetje zwaar, vind ik. Ik vind het wel bijzonder. en ik vind het ook heel eervol. dat ik dit ga doen. Ja. Uh, ik ga het volk dienen. Ik ga uh, als Eerste Kamer. Uh, wetgeving doen. Hè? Mm -hmm. Je bent onderdeel van de wetgeving. Je maakt daar. Uh, deel uit van het wetgevingstraject. Je controleert de regering, het kabinet. En uh, ja, dat is een uh, hele bijzondere taak. Rechter ja, zijn was ook bijzonder, maar dit is ook weer anders bijzonder. En nou, stonden er vind... vandaag maar vijf, d 66 senatoren in plaats van zes, door dat ene incident met dat blauwe potlood in plaats van het rode potlood. Was dat een beetje, zorgde dat voor ambivalente gevoelens in de fractie? Uh, kijk, we hebben daar in de afgelopen twee weken heel erg veel over gepraat. En ook in de fractie. En het is uh, een, bijzonder, een, bijzonder zuur, een bijzonder zuur voor uh, Michel Vladimirov. Maar het is zo uh, zinloos eigenlijk. Het is gebeurd, het spel is gespeeld. Het is eigenlijk zo zinloos om daarop op terug te kijken. We zouden een heel goed team zijn met z'n zessen... We zijn waarschijnlijk een heel goed team met z'n vijven. Maar ik zal Misha ontzettend missen. Want het is een buitengewoon goed en kundig uh, strafrechtjurist. Mm -hmm. En we moeten de taken herverdelen. En het wordt, uh, het wordt zwaarder. Het is gewoon zo. Over die herverdeling ja. gaan we het zo hebben. Maar zullen we even ja. gaan luisteren naar het Raad? Er is één nieuw bericht. Dag uh, Colette. Jij ontvangt Marijke Scholten. de. Kamerlid voor D66. En uh, ik ken Marijke Scholten en ik weet dat zij een ervaren rechter is... en nu wordt zij een beginnend politica. Ik zou haar willen vragen, een lastige stap. Waar ziet zij het meeste tegenop? Ik wens je een mooi gesprek. Waar zie ik het uh, meeste tegenop? Um, klinkt het heel gek als ik zeg dat ik dat eigenlijk niet weet. Want ik ken het hele vak nog niet. Ik heb me er een voorstelling van gemaakt. Uh, ik denk dat het niet zoveel heel erg afwerkt... van het werk wat ik heb gedaan. Ook al heeft het een heel andere doelstelling. Uh, je moet stukken lezen. Je moet je afvragen of de wet voldoet. Of die goed uitvoerbaar is. Of die goed gehandhaafd uh, kan worden. Of die... Uh, in overeenstemming is met Europese wetgeving. Dat is onze taak, daar moeten we op toezien. Ik denk dat ik daar, qua kennis, hopelijk voor ben toegerust. Daar zie ik geloof ik niet tegenop. Nee. Maar in de voorstelling die je van je werk hebt gemaakt... van het toekomstige werk, daar waren niet aspecten waarvan je dacht... Hmm, daar moet ik toch nog eens even aan wennen... of uh, dat ligt me niet van nature... Uh. Uh, kijk, uh, als rechter uh, werk je in zaken die, die, die lopen tussen twee personen. Je past het recht toe wat in die zaak wordt opgeworpen... waar je een oordeel over moet geven in de meest rechtvaardige vorm. Um, en dat is als kantonrechter, wat ik de laatste vijftien jaar heb gedaan... Uh, uh, generalistisch civiel recht, hè? arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht. Al die dingen die komen bij ons uh, op het bordje. Uh, wat ik nu ga doen, uh, is veel breder. Uh, je, ik ga me nu uh, be bemoeien met alle wetgeving van justitie. Uh, ik ga me be bemoeien met... Uh, de wetgeving over de zorg, wat echt een heel lastig dossier is. En ik ga me bemoeien met sociale zaken. Nou, daar komt ook nogal wat uh, bij kijken, want er komt een heleboel aan. Ik weet niet of dat al heel erg op korte termijn is... maar geluid op de bezuinigingen komt daar een heleboel bij kijken. Die uh, dossiers inhoudelijk, daar zal ik heel veel over moeten lezen. Dat wel, ja. Dat is gewoon... Uh, uh, opnieuw, opnieuw uh, lezen en, en nieuwe kennis vergaren. Ja. En waar verheug je je het meest op? Ik verheug me het meest op... Uh, dat is een leuke vraag. Uh, ik verheug me het meest op uh, de samenwerking in de fractie. Uh, uh, waar ik het gevoel van heb dat je... Uh, dat we, elkaar, we hebben elkaar nu uh, uh, drie keer uh, gezien. Uh, dat we elkaar goed de bal kunnen toespelen als je dat in, uh, in voetbaltermen wil uitdrukken. En uh, ik, ik denk dat dat een, uh, een, een goede samenwerking zal worden. En daarnaast verheug ik me erop... want dat heb ik me laten vertellen door uh, mensen die uh, al in de Senaat hebben gezeten... Uh, dat het een collectief is. Dat de Senaat een collectief is die uh, samenwerkt aan de kwaliteit van wetgeving. En natuurlijk komt er een politiek verhaal bij... Uh, en uh, daar zal je waarschijnlijk ook nog wel iets over vragen. Want het is natuurlijk een politieke uh, kamer. Hè? Meer en meer aan het worden. Maar ik hoop toch dat, ondanks dat politieke verhaal... dat het, uh, het met elkaar bereiken van kwaliteit binnen de wetgeving... dat dat een, uh, uh, voorop staat. Maar of dat zo is, dat moet ik merken. Zullen we even gaan luisteren naar een fragment uit het journaal vanavond? Ja? 8 uur. Een nieuwe Eerste Kamer met veel oude bekenden. Politieke zwaargewichten. En ook hij die de gekozen burgemeester in de Eerste Kamer zag sneuvelen en moest aftreden. In het algemeen, de Eerste Kamer is terughoudend in politiek, maar het is ook een politieke kamer. De Eerste Kamer wordt veel politieker. Ik hoop nog steeds dat hier de argumenten uiteindelijk toch de doorslag blijven geven. Maar ja, het zal hoe dan ook, hoe je doorkeerder draait, politieker worden dan de afgelopen jaren... Heeft u er zin in om een nacht van Tom de Graaf te beleven hier? Nee, ik wou het graag uh, overdag doen. Jouw uh, mede-senator. Nee, nee. ja. mijn ja. We hoorden ook Loek Hermans, ja. en we hoorden dus ook Tom de Graaf. Ze zeggen het allebei, de Eerste Kamer wordt steeds politieker. Uh, tien jaar geleden werd de Eerste Kamer nog vergeleken met een tandenloze leeuw. Mm -hmm. um, dreigt nu ook het gevaar dat de Eerste Kamer steeds meer een heigend hert gaat worden? Uh, ik denk dat je uh, moet voorkomen dat de Eerste Kamer de Tweede Kamer gaat overdoen. Want dan kun je de Eerste Kamer net zo goed afschaffen. Uh, dat, daar, daar is de Eerste Kamer niet voor. En uh, uh, dus ik denk dat dat de, echt het uitgangspunt moet zijn waar we naar uh, streven. En of het in de praktijk, ik zei het net al, of het in de praktijk zo gaat lopen... Ik weet het niet. Ik, euh, week... ik ben ontzettend benieuwd. Ja. Twee weken geleden zat hier uh, SP-senator Arjen Vliegendhart. Ja. En um, hij is van mening dat de Eerste Kamer... eigenlijk net zo goed afgeschaft kan worden. Het staat ook in het uh, verkiezingsprogramma van D66. Uh, en dat zal, gelet op de huidige constellatie... Uh, van de, de politieke uh, keuzes die uh, gemaakt zijn, niet gebeuren omdat daar een grondwetswijziging voor nodig is. En uh, een grondwetswijziging uh, heeft nogal wat voeten in de aarde. En uh, als je dat zou doen, het Eerste Kamer afschaffen, dan moet er een ander controlemechanisme tegenover staan. Uh, om de kwaliteit van de wetgeving dan toch uh, te borgen. En dat zou betekenen dat je dan in ieder geval toe zou moeten overgaan... om uh, de grondwet uh, te, te mogen laten toetsen door de, wet, door de rechters. En dat is een uh, initiatiefwetsvoorstel van uh, Femke Halsema nog. Het zit ergens op de, in de pijplijn, maar ik weet niet hoe ver het is. De, de raad, raad van, van State allemaal. is niet goed, uh, genoeg als toetsingsorgaan? Uh, de Raad van State is een beroepsinstantie voor... Uh, voor bestuursrechtspraak. En zou ja dan zou je het bij de Raad van State moeten onderbrengen. Maar dan zou ook weer aparte wetgeving voor nodig zijn. Mm -hmm. hoe, je het, hoe je het gaat toetsen, dat is uh, nog de vraag. Er zijn ook stemmen de, die zeggen dat het door de Hoge Raad getoetst zou moeten worden. Het zijn allemaal mogelijkheden die in een democratisch bestel kunnen worden uitgezocht. Maar zover is het, uh, is het echt nog lang niet. Nee. Je had het net over jouw portefeuilles, onder andere justitie en zorg. En o, zorg zei ook, nou dat zal een lastige woord, dat is moeilijk. Um, nou was er deze week iets uh, in, op dat vlak wat mij heel erg verraste en verontrustte. En ik dacht, ik ga het aan jou voorleggen, hoe jij daarover nadenkt. Want uh, dat was een voorstel van staatssecretaris Veldhuizen van Santen. Het gaat erover dat nu um, kinderen met een licht verstandelijke handicap... dat is dus een IQ tussen 70 en 85, die krijgen geld uit de awbz pot En nou was er een voorstel om um, in het vervolg... alleen mensen met een IQ beneden de 70 met een licht verstandelijke handicap te benoemen. Dus ineens wordt niet uh, de bovengrens van licht verstandelijke handicap 85, maar 70. En ik denk, hoe kan een een politicus of politica, een begrip uit de psychologie gewoon zich toe eigenen en veranderen. Ik heb dat niet gevolgd, dat onderwerp. Het heeft niet te maken met het uh, verhaal over het persoonsgebonden budget. Nee, het zit nee. ernaast. Maar, maar zit ernaast. Um, ja. Er, het zal wel uh, passen in het beeld van uh, of in de eisen die aan haar worden gesteld om te bezuinigen. Maar dit is toch te voorwoorden voor woorden dat je een gewoon, psychologische uh, definitie gaat aanpakken uit politieke overwegingen. Mm. Ik weet niet uh, in hoeverre die kinderen uh, tussen, met, met die IQ, uh, uh, met, uh, met dat geld, uh, de, hun leven, de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. Of dat gaat over kinderen tot en met negentig. Ik denk dat je dan ook heel naar andere facetten van die kinderen moet kijken. En ik, eh, ik moet je eerlijk zeggen... dat ik dat deel uh, van haar plannen uh, niet heb gevolgd. Ik heb wel gevolgd dat uh, ze de persoonsgebonden budgetten wil, wil beperken. Dat maar 10% van de mensen en... hun persoonsgebonden budget houden. Ja, ja. Kijk, dat we moeten bezuinigen, dat uh, begrijpt iedereen, hè? En de vraag is natuurlijk, hoe gaan we bezuinigen? En ik vind dat, en dat past ook in het verhaal van, de, van, die, meisje, van die kinderen met de IQ... ik vind dat je uh, de kwaliteit van een samenleving... Uh, dat je die kunt aflezen aan de wijze waarop de samenleving omgaat... met de meest kwetsbare mensen die zich niet kunnen verweren. En uh, daar moet je ongelooflijk goed opletten als samenleving, als overheid. En uh, daar moet ook mevrouw Veldhuizen van Santen... nog eens, denk ik, heel goed naar kijken. En toch eens kijken of ze die bezuinigingen in de zorg... niet op een totaal andere manier kan uh, realiseren. En wat vind jij als oud-rechter van het... Uh... Als je nu procedeert tegen de overheid, dan moet je 125 euro betalen. En er ligt een voorstel om daar 500 euro van te maken. Ja, Het is iets genuanceerder. Er uh, uh, ligt een wet nu bij de Raad van State. Uh, die gaat over de herziening van de griffierechten. Uh, en die gaat over omdat uh, de minister van uh, Veiligheid en Justitie... Uh, 18 miljard wil bezuinigen. Dat is ook echt een bezuinigingsmaatregelen. En hij zegt dat onder de noemer uh, van uh, het feit... dat de mensen die gebruik maken van de rechtelijke macht... dat die de kosten van die rechtelijke macht moeten opbrengen. Maar als je dat zegt, dan heb je, ben je, ga je voorbij aan de vraag of dat zo is. Want de rechtelijke macht is een instituut gebaseerd op de grondwet. Uh, die staat in onze trias politica naast de wetgevende macht, de rechtelijke macht, de uitvoerende macht. De vraag is, waarom kan de rechtelijke macht niet uit algemene middelen uh, betaald blijven worden? Mm -hmm. Waarom moet die 5% die gebruik maakt van die rechtelijke macht, waarom moet die daarvoor de kosten opbrengen? Mm -hmm. En dat is een vraag die, de, die het kabinet niet stelt en ook niet, dus ook niet beantwoordt. Die gaan heel erg direct uit van die bezuinigingen. Die bezuinigingen zijn of die giffierechten zijn genuanceerd, afhankelijk van de soort verzoek, of de soort zaak en het, de, de omvang van de, van de zaak, is het giffierecht lager of hoger. Maar het gaat volgens het voorstel gaat het veel en veel hoger worden. En het gaat zowel in de civiele rechtspraak hoger worden als in de bestuursrechtspraak hoger worden. Strafrecht wordt ontzien. Um, dat is trouwens grappig, want als je kijkt naar Engeland... daar worden de vandaag de vaak veroordeeld ook nog in de kosten van de procedure. Dus daar moeten de verdachten ook de, wel ook de, de, de de kosten van de rechtelijke macht betalen. Maar dat even uh, terzijde. De, hij zegt ook... De, uh, de, hoe staat het in de mooie van toelichting? De, uh, het heeft ook te maken met uh, het uh, economisch verkeer... Maar dat is ook de vraag, want het heeft twee kanten. Kijk, als je de, uh, bij die kantonrechtspraak gaat het om 200 zaken per dag die behandeld worden. 90% daarvan uh, wordt bij verstek afgedaan. Dat betekent dat de gedaagde niet komt en dat er, uh, dus de veroordeling wordt uitgesproken. De eisende partij betaalt die griffierechten... maar de gedaagde partij die niet verschijnt, wordt veroordeeld in die griffierechten. Waarom verschijnt hij niet? Omdat hij weet dat hij het moet betalen, maar hij heeft geen geld om het te betalen. Het gaat vaak over huur, het gaat over telefonieabonnementen, het gaat over kleine vorderingen. En door die uh, veroordeling worden, uh, worden de kosten weer opgeteld. Het worden buitenrechtelijke kosten, het worden proceskosten. Dus uh, vaak wordt de hoofdsom met die kosten verdubbeld. Mensen kunnen het niet betalen, zitten bij schuldhulp. En daardoor wordt schuld op schuld gestapeld. En de vraag is of de eisende partij, die grifferechten... ook nog van die gedaagde partij terug kan krijgen. Want die kan het niet betalen. Aan de kant is dat je eh, als eisende partij dan ook eh, je nog af gaat vragen... ga ik wel procederen, want het kost me zoveel geld. Dat betekent weer dat de betalingsmoraal naar beneden kan gaan, omdat de gedaagde partij denkt... eisen de partij gaat toch niet procederen, het kost hem zoveel geld. Ik hoef niet te betalen. Daar zijn dingen, als je dat griffenrecht zo sterk omhoog gooit... waar de minister heel erg goed over na moet denken. Ja. We gaan even naar nog een fragment uit het 8 uur journaal. Meneer Holdijk, hoe voelt het om nu een van de machtigste mensen... van Nederland te zijn? Er is geen verschil met gisteren. Dat kan niet, want u bent de doorslaggevende stem nu. Ja, dat denkt men. Maar elke stem kan de doorslag geven. Ja, dat was uh, SGP-senator Gerrit Holdijk. En in een artikel in Trouw stond dat vier dames in de Eerste Kamer... Um, zijn nieren zullen gaan proeven. Onder andere uh, Marleen Bart, Marijke Vos, Guusje Terhorst, Margreet de Boer. Word jij de vijfde? Nu trekt jij een heel wat een, wat een gedoe <laughs> traumatisch allemaal. gezicht. Weet je, weet je um, ik stel voor, en dat is eigenlijk best vernieuwend, ik stel voor... Dat uh, de Eerste Kamer uh, rechtstreeks gekozen gaat worden, dat je de provinciale staten eruit haalt. Dan heb je al dat gedoe, al dat gedoe over deze verkiezingen van 23 mei, waarbij de ene partij de andere steunt en de andere partij de ene steunt, om maar die. Oh, ging ze gingen vooral zijn nieren proeven vanwege zijn vrouw-vijandige opstelling. Ach. Laten we in godsnaam kijken hoe meneer Holdijk gewoon zijn uh, werk als Eerste Kamerlid doet. En uh, ik ben niet zo ontzettend... Uh, ik, misschien hou ik ook helemaal niet zo van nieren. En laten we daar ook helemaal niet op vooruitlopen Maar de gedachte om de Eerste Kamer rechtstreeks te laten kiezen... en de, Eerste, en de Provinciale Staten daar buiten te laten... die wou ik nog eventjes vertellen. Uh, die is best interessant, omdat je dan dit soort politieke grapjes, spelletjes, meneer Robeson in het torentje van meneer Rutte... dat ben je kwijt. De, in, en dan heb je op 2 maart al, weet je al precies wie, welke partijen in de Kamer komen. De kiesraad verdeelt de restzetels... naar aanleiding van die hele ingewikkelde berekening die iedereen weet. maar, alleen maar Iedereen maar de kant heeft gelezen, maar alleen maar zeven mensen in Nederland snappen. En dan zijn we klaar. Dan had deze zesde, zijn zesde zetel gewoon behouden. En dan was er was niks gebeurd. Die Provinciale Staten hebben gewoon roet in het eten gegooid... Is er iets um, waarvan je denkt: als dat langskomt, dan zal ik alles op alles zetten om uh, die wet tegen te houden? Nou, ik zal uh, me heel sterk maken voor, uh, voor die griffierechten. Die liggen natuurlijk ook heel erg binnen mijn eigen uh, afgesloten wereld ja. eigenlijk. Een wereld die ik net heb uh, verlaten. Uh, dat vind ik een heel erg belangrijk punt. En dat vindt D66 ook een heel, heel belangrijk punt... om te kijken of we daar uh, nog iets mee kunnen. Nog iets anders waarvan je hart sneller gaat kloppen? Uh, nog iets anders... Um... Ja, dan kom ik toch weer terug, niet heel origineel, ik heb het al gezegd. Uh, kom ik weer, toch weer terug op, uh, op het feit dat je de meest kwetsbare mensen in de samenleving moet, uh, moet blijven beschermen. Niet origineel, maar wel heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. Je hebt muziek meegenomen. Wat is het geworden? Zo geweldig. Het is zo ontzettend leuk. Van Swa Koeper, zo'n tijdgenoot van Bach. Die heeft een. Uh, de tiktok shock gecomponeerd. En als je dat ziet op YouTube van Sokolov, heb je het gezien? Ja. Yeah. Uh, uh, het, is, het is een uh, piano. En het, uh, het is een stuk waar die twee handen zo heel erg dicht bij elkaar zitten. Dat lijkt net of die twee handen met elkaar dansen. Maar intussen maakt hij echt fantastisch swingende muziek. Hè? Voor die 16e, 17e eeuw is dat werk buitengewoon spannend. En uh, dat duurt maar heel kort. En het, uh, als ik het in de auto hoor, uh, dan uh, word ik er onwaarschijnlijk vrolijk van. Ik van het, ik ga het, uh, ik, ga het uh, ik speel piano, ik ga het oefenen. Ik uh, ben bezig <laughs> om de muziek uh, even uit te vinden. En uh, ik heb nu weer tijd, veel meer tijd voor de piano. Dat en, denk uh, je? Ja, dat denk ik. Ja, Optimist. Ja, dat denk ik, want het is uh, Eerste kamer is minder hard werken dan uh, minder werk dan uh, rechter zijn. En dus, dit werd gespeeld door Alexandre Tarot. Tarot, het is een jonge Fransman. En uh, die heeft ook een prachtig YouTube-filmpje gemaakt. En die heeft daar uh, een. Uh, een danser op, op staan met die ooit Michael, Michael Jackson uh, passen maakt. Dat is ook heel, heel inspirerend. Heel Niet dat ik dat vond. kan, maar dat is echt heel erg leuk. Dat ja. is een, een soort, uh, soort uh, breakdancer ja. die op die deze ik. muziek danst. Ja, en dat is een ik, prachtige ja. feest. een Michael Jackson-achtige. Ja. Ja. Heel erg mooi is dat. Dat je die twee wow. dingen combineert. Vond dat komt echt zinnig mooi. Ja, ja. Een vlonst. Ja. Ja. Maar dan ga ik in ieder geval spelen. Je bent, uh, daar hadden we het al over, de grootste deel. Ja, je zit het nu hier al te oefenen op je. Ja, geweldig, het is echt geweldig. Ja. Hoeveel ben je, kun je het al een beetje? Of nee, nee, nee, nee. Ik uh, uh, kwam het vorige week opeens weer tegen. Ik zei, oh god, daar heb je het weer. En Ik kwam het heel lang kwijt en kon het dus niet goed vinden. En toen, had, oh ja, toen heb ik meteen op YouTube gezocht. En, uh, nou, uitvinding YouTube, je kunt alles vinden. Geweldig. Straks ja. sta jij er ook op, met dit stuk. Misschien, ja. Oh, dat is een leuk streven. Dat ja, gaan we doen. <laughs> ja. Ja. Ja, we hadden het net over, je bent rechter geweest, kantonrechter grotendeels. Um, klopt het dat de meest ervaren mensen op die plek worden gezet... omdat je alles in je eentje moet beslissen? Dat zij iemand tegen mij. Dat ja, is een... klopt. Dat is zo? Ja. Ja. ja, dat is nog steeds zo. Ja. Je moet ervaren rechter zijn of ervaren advocaat... Uh, om op die plekken te zitten. En ja. wat, dat heb ik me altijd afgevraagd. Wat doe je nou, zeker als je in je eentje moet beslissen... Bij als je twijfelt, als je er echt niet uitkomt? Uh, toen ik afscheid nam van de rechtbank vorige maand... toen heb ik dat uh, nog aangestipt in mijn, uh, in mijn dankwoord. En, uh, je twijfelt altijd. Uh, maar je komt er altijd uit. En dat is heel... Uh, het is een heel uh, fascinerend proces. En het is een proces van wegen, denken, wegen, schrijven... en dan opeens, op de fiets of zo vaak, valt het kwartje. En dan weet je precies welke kant je op moet. En uh, Ik ben niet de enige die dat heeft. Heel veel collega's hebben dat ook, die twijfel, die mond uit in dat kwartje. En dan heb je het niet alleen, je doet het niet altijd alleen. Je doet het zeker niet alleen. Je hebt een zitting gedaan. Hè? Je hebt partijen gehoord. Je hoort de ene partij, je denkt die heeft gelijk. En je hoort de andere partij, je denkt, hé, hey, die heeft gelijk. En dan ga je de argumenten wegen. En dan heb je een gevier naast je. En ik zeg tegen de gevier, wat vind je daarvan? En ervaren geviers, die gaan dan beredeneren... hoe, uh, hoe, hoe, hoe een uh, uitspraak zou moeten zijn. Daar heb je steun aan. Daar heb je enorme steun aan. En... Uh, uh, Kom je dan, uh, dan, dan kom je een eind op weg en je hebt in Amsterdam heb je zoveel uitstekende collega's die uh, die elkaar helpen. We hebben heel veel overleg over gewoon je eigen twijfel. Dus je komt er altijd uit. Ja. Nou is er de laatste tijd uh, veel te doen over de rechterlijke macht. Uh, politici die voortdurend kritiek op het werk van de rechters uitoefenen. Schaadt dat het beeld van de rechterlijke macht? Of schaadt dat misschien niet alleen het beeld, maar ook de rechterlijke macht zelf? Ja, schaadt dat het beeld. Kijk, de rechterlijke macht bestaat uit, uh, een, uh, uit... mensen die gewoon allemaal heel erg hard werken. Hè? En soms is er een en Die wordt breed uitgemeten in de media, maar de gemiddelde rechter werkt gewoon... Heel erg hard. Kijk, het beeld wat de buitenstaander heeft van de rechtelijke macht... wordt bepaald door die uitglijers. Hè? Want als het waar is dat maar 5% binnen, binnen die rechtbank komt... dan heeft 95% van de samenleving geen beeld. Hè? Maar die heeft een beeld uit de media. Hè? En daar wordt het dan door gevormd. En ja, en we ja. hebben ook een beeld via... Um, nu zijn er bijvoorbeeld camera's geweest um, bij de zaak van Wilders. Heleboel zaken niet. Vind jij het een goed idee om camera's te introduceren in de rechtbank? Of zeg je nee, liever alle camera's eruit? Ja, ook dat, ook dat zou je moeten nuanceren. Um, er is een persrichtlijn en uh, daarin staat dat afhankelijk van de zaak... je kunt beslissen of je wel of geen camera in de, in de, in de zaal... Uh, uh, neerzet. Uh, het is aan de rechter om dat te beslissen. En ik denk dat het, uh, het belang van de zaak... ook het belang van de zaak voor de, de samenleving... dat je daarnaar moet kijken of je die camera er wel of niet inzet. Het is ook voor mensen die uh, de rechter bezoeken... of bij de, de rechter moeten voorkomen... Uh, vaak heel belastend om een camera erop te hebben... En je kunt zeggen, de rechter, de rechtelijke macht, de rechtbanken hebben een publieke taak en ze spreken recht in het openbaar. Maar dat is ook een publieke tribune, als je het wil zien. En daar kun je komen. Je kunt en, altijd komen. Als we even de switch maken naar de eerste kamer, vind je dat daar camera's moet komen? Daar zijn camera's, dus, maar niet continu. Uh, zijn... Ja hoor, je kunt geloof, je kunt op de op kun je elke elke zitting, elke kun je, kun je zien. Heb ik begrepen vandaag. er dus, uh, <laughs> zijn, zijn gewoon camera's. Dus. Okay. En alles wat je zegt en alles wat je doet... staat uh, dezelfde dag op in, in de handelingen. Ook ja. op de website. Ja, de dus... handelingen, dat is natuurlijk niet iets... waar iedereen meteen naartoe nee. rent als jullie nee. een, iets gedaan hebben. Nee. Terwijl, nee. Camera's zijn nee. natuurlijk een wat toegankelijker... Uh... Ja. En uh, ik denk dat ook de Eerste Kamer in media-aandacht... Uh, uh, uh, zal uh, in de belangstelling zal komen te staan... Net als de Tweede Kamer. Mm -hmm. Toch ook meer, ja. Zie je daar tegenop? Hmm. Nee. Ik zou niet Want, weten waarom, nee. Maar er eigenlijk vandaag was er natuurlijk. Ik heb het gezien op het journaal. Vandaag was er een keur, camera, aan camera's. Oh, keur aan camera's. Het was niet een ja. soort. Uh, ja. Moest je daar niet aan wennen? Ja, niemand kent mij. Dus ik dacht, dus, dus, het, ze het, zal, ook het zal allemaal wat, aan je voorbij. Ze voorbij. Ja, ze liepen <laughs> naar, naar Tom de Graaf en ze liepen naar uh, andere mensen die ze allemaal kennen, maar. Uh, Nee. nee. Ik dacht, het komt wel. En als ze het hadden gevraagd, had ik gezegd... ik vind het buitengewoon eervol en verder weet ik er nog niks van. En ik zie wel en ik uh, vind het een, een bijzondere taak om te doen. En dat vonden ze waarschijnlijk toch niet interessant om te horen. Dus... Ja, je zei ook net laat laat, maar. voordat we met dit gesprek begonnen... dat dit de eerste keer in je leven is dat je geïnterviewd wordt voor de radio. Ja. ja. Dus ja. Dat is ook... ja. ja je begint echt aan tweede een tweede leven. Nieuw, ja, een leuk nieuw leven. Maar ik ben nieuwsgierig genoeg en uh, kennelijk was... Uh, het afscheid van de rechtbank nog niet genoeg om, uh, om met pensioen te gaan, om echt met pensioen te gaan. Hm. En ik vind het buitengewoon fascinerend om dit te mogen gaan doen, hoor. Ja. Even en, ja, Ook heel verrassend bovendien, hoor. Wat, wat is ja. het verrassende? Omdat ik uh, uh, uh, als uh, paar jaar lid van van, van D 66 uh, mijn uh, belangstelling heb getoond uh, bij de partijleiding en uh, toen bleek dat ze daar wel interesse in hadden. Terwijl ik dus qua politieke ervaring van niet zoveel ervaring kan spreken. Eigenlijk van nul ervaring kan spreken. Dus dat is dus heel verrassend. En daardoor extra extra hoor. Maar zou de Tweede Kamer ook een optie voor je geweest zijn? Niet nu, nee. Nee? Nee. Want? Want dat zou betekenen dat ik weer een volle weektaak... meer dan dat, op me zou nemen. En uh, het is niet ik heb de... inmiddels ook. Uh, ik heb drie kinderen. Ik heb drie ontzettend leuke kleinkinderen. Ik wilde gewoon veel meer tijd. Ik wilde piano. Ik wilde uh, zoveel meer doen. Het ja. is niet de sfeer van de politiek in de Tweede Kamer uh, vergelijkend met die oh. van de Eerste Kamer? Ook. Oh, ik denk dat de sfeer van de Eerste Kamer uh, ligt veel, veel meer bij mij Want Het gaat veel meer over de inhoud en de kwaliteit. En ik ben een mens van de inhoud. Hm. Ja. En die politieke spelletjes die. Uh, ik moet het de anderen maar doen. Daar hebben ze me niet voor ingehuurd. Ik nee. hoop dat je het... Uh, dat, dat is natuurlijk spannend, of, of ja. je dat vol kan houden, hè? Ja. Is, is, ben ik benieuwd naar ja? je, Ben ik benieuwd naar Dat is wel ja. je streven. Ja. En wat noem je dan politieke spelletjes... waar jij niet voor, waar je, waarvan je zegt, daar ben ik niet voor ingehuurd? Noem er eens één. Uh, nou, wat ik net noemde, de, de, die uh, zetel, zetel, zetelverkiezingen... bij die uh, provinciale staten, het, uh, het schuiven tussen de verschillende partijen om de bepaalde hoeveelheid zetels... aan de ene kant of aan de andere kant te krijgen. Dat is een spelletje, toch? Ja. Jij hebt het idee dat je uh, gewoon authentiek kunt blijven uh, in de Eerste Kamer. Ja, misschien is het illusie, maar uh, ik wou het wel proberen in ieder geval. Lekker autonoom. Kom je het vertellen proberen? volgend jaar of het lukt? Ja, of het gelukt? is goed. Het is goed, beloofd. Ik ja. ga even terug naar, jou, naar, de, naar de rechters, naar je vorige leven... Ja. Een uh, minister opstelt, die noemde rechters wereldvreemd. Ach. Hij zei, hij wilde ze op bijscholingscursus sturen... zodat ze uit hun ivoren toren komen. Ach, zeg jij. Een hey, minister opstelt, ze heeft een vrouw die rechter is. Ik weet niet hoe dat uh, daar thuis gaat, eigenlijk. eerlijk gezegd. Want uh, dat begrijp ik niet. Um, ja... Ik heb altijd geprobeerd om als rechter midden in de samenleving te staan. En uh, ook door mijn nevenfuncties daar uh, aandacht aan te geven. En, en door zo zijn er veel meer die dat doen. Er zijn er legio die dat doen. Dus ik weet niet precies of, hoe hij dat bedoelt met, een, uh, met zijn Ivoren Toren. Ja. Hij, uh, uh, hij, hij vindt rechters wel lastig... omdat hij uh, uh, bijvoorbeeld in de bestuursrechtspraak... Uh, uh, overheidsmaatregelen kunnen dwarsbomen. Maar dat, heeft, dat, heeft, dat is juist de functie van de rechtelijke macht. Mm -hmm. Om mensen de gelegenheid te geven... om tegen overheidsbesluiten in opstand te komen. Een en andere... of hij dat nou... Ja, kan er niet zoveel mee, Kan niet. gezegd. Kan er niet zoveel mee. Een ander geluid wat je hoort is... Um, richters moeten niet meer voor levenslang benoemd worden. Weet je hoe dat gaat in Amerika... Dan heb je de, de, de, de steedrechters. Dat zijn politieke benoemingen, die moeten voortdurend uh, uh, campagne voeren om benoemd te worden. Dus die geven ook allerlei doen allerlei toezeggingen om maar benoemd te worden. Je bent onkoopbaar, ja, dat ben je, veel makkelijker. Ja. Juist die, dat, die uh, benoeming, die, uh, die er voor levenslang is, althans tot je zeventigste. Uh, die maakt juist dat je zo onafhankelijk bent. En dat is, moeten we absoluut in stand houden. Slecht idee. Heel slecht idee. Ja. Nou ben je ook uh, projectleider geweest van, um, het he, dat project heette volgens mij Mediation, mediation rechtspraak. Ja. Um, wa waardoor is jouw interesse gewekt voor Mediation? Uh, ja, door het werk. Uiteraard. Ja. Je, je ziet, uh, ziet op zitting partijen worstelen met, hun, uh, met die zaken, met die, met die geschillen die ze hebben. En je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze ruzie hebben gekregen? En dan blijkt heel vaak dat ze ruzie hebben gekregen, en dan gaat het altijd om geld, maar ze ruzie hebben gekregen omdat ze elkaar niet goed hebben begrepen. Of dat er een communicatiestoornis is geweest. En, um, uh, of dat ze verschrikkelijk boos zijn op elkaar. En... Um, uh, en toen is in de eind jaren negentig is is mediation eigenlijk uh, ja, uit Amerika komen overwaaien. Hè? En uh, heeft dat hier uh, goed wortel geschoten. En is er uh, van overheidswegen ook geld beschikbaar gesteld om dat uh, middel van mediation in de rechtbanken uh, te laten neerdalen. En uh, daar heb ik me een aantal jaren mee bemoeid om dat uh, van de grond te krijgen. Het is best lastig overigens, hoor. Yeah. Ik, geloof dat het nu, dat het, ik ben er in 2006 of 2007 mee opgehouden. Maar het loopt nu behoorlijk goed. En toen stond het nog wel in de kinderschoenen. Uh, en uh, was het lastig en om de advocatuur ervan overtuigen... dat het beter was om met een mediator die zaken te proberen op te lossen. Uh, maar zoals alle nieuwe dingen, uh, dat je daaraan moet wennen... Uh, Gaat het. Het, gaat, het, gaat, het heeft goede wortel geschoten. Ja. En, en met name in welke gevallen um, gaat het om dat verkeerd begrijpen... en kom je eruit door te praten met elkaar via een mediator? Ja, natuurlijk. Via, uh, dat is uh, het meeste gevallen via in familiezaken natuurlijk. Huh? Uh, daar liggen natuurlijk de emoties uh, buitengewoon hoog. Maar als het dan met het uh, belang van kinderen gaat, uh, is een mediator langzamerhand toch wel vrijwel aangewezen. En ik geloof ook dat nu de familiesector... in de rechtbank Amsterdam... Mm -hmm. ook die mediator bijvoorbeeld ook al aanwijst. Uh, dat we zo ver zijn. Uh, en andere gevallen waarin het heel goed, uh, heel goed kan... is uh, als partijen uh, samenwerking uh, willen. Uh, maar die komt op de een of andere manier niet van de grond. Omdat er... Uh, een ruzie is ontstaan, terwijl toch die samenwerking in een beide belang is. Dat je dan ook een mediator aanstelt om te kijken of je die beer op de weg kunt uh, opruimen. Was dat nog een optie voor jou geweest in plaats van de Eerste Kamer gaan mediator worden? Uh, nee. Nee. Want dat is weer uh, het oplossen of het laten oplossen van geschillen. En uh, dat is het, het, uh, het werken met partijen op, uh, op microniveau. Terwijl de Eerste Kamer dat is. Uh, uh, omgaan met wetten, met wetgeving. Echt op macro-niveau. Je, je moet het algemeen belang moet je gaan bekijken. Niet meer het micro-belang tussen partijen. En daarom vind ik het zo buitengewoon boeiend om te gaan doen. Ja, ja ik praat met Marijke Scholten. Zij is sinds vandaag senator voor, van D66. Maar haar hele eerdere leven was zij rechter. En graag praat ik het tweede uur door met uw luisteraar. Heeft u wel eens een dergelijke... Nou, behoorlijk radicale ommezwaai gemaakt in uw leven. Bijvoorbeeld van monnik naar huisvader, van hetero naar homo... van punker naar korbo, van directeur naar vrachtwagenchauffeur... van huisje, bompje, beestje naar een zwervend bestaan. Laat het ons weten. Bel naar 0800-1121... 0800-1121 of mail naar kazaluna-aapstaartje-ncrv.nl ja, Meer vrije tijd, zei je. Muziek maken. Uh, met je man. Wij hebben een, uh, een nieuw project bedacht. En, uh, ik speel piano en uh, Theo heeft uh, zangles genomen. En uh, omdat het ontzettend leuk is om samen muziek te maken. Hè? En als piano uh, speel je eigenlijk altijd die eentje, of je moet een violist hebben, of in de buurt of een dwarsfluitist in de buurt. En dat uh, is, uh, is best lastig om er altijd weer afspraken over te maken en te oefenen. Maar als je met z'n tweeën zo woont, kun je dat samen heel goed. Uh, Heel goed aanpakken. En uh, we zijn nu bezig met uh, Italiaanse liederen. En uh, we streven ernaar om uh, te stoppen als we samen de winterreizen kunnen, kunnen. Als we die beheersen. Maar daar hebben we lekker hartstikke veel tijd voor. GELACH ja. Hoe lang gaat dat duren? Welk jaar zijn we als jullie dit hebben bereikt? Oh, laten we, laten we het niet vastleggen op een, uh, op een uh, tijdsbestek. Want uh, ik hou niet zo van deadlines. Laten we gewoon proberen om het uh, gewoon heel goed te gaan doen. Ja? En na Lijkt die, heerlijk. Na die ja. winterreizen is er niets meer... Oh, vast wel. Vast wel. gaan we gewoon verder. Ja. Dank je ja. wel, En wij zijn er weer na het nieuws van... 1 uur en u ook, hoop ik. Tot dan.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 Het radiostation voor Berg. -Eijk. Radio. -E Uw gastheer Toon Sporenberg. Toon dames en heren. Uh, ik zit. Nou, er zit hier een. Peer tegenover. Ja hoor, ik ben eruit. Oh, wat? Het, is heel, het is heel eenvoudig geweest. Die John Kennedy. Hè, ja. dat die had iedere dag een different piece of ass. Pardon? Dat staat in het Engels. En wat is dat? Hij had iedere dag een andere wijf. Liet hij organiseren door de CIA. En hij is op die bewuste dag van 724 kanten beschoten. Het was een complot van alle bedrogen echtgenoten van 724 minnaressen. Die hem in een spervuur... Het was een spervuur, ja. Het waren niet drie schoten van een heuveltje. Er waren nee, er zijn 724 x 18, want ze hadden allemaal zo'n automatische AK-47. Ja. En... Nou, er zijn uh, iets van over de 4000 kogelinslagen gevonden. Dus die de, hebben ze toen over het hoofd gezien. Dus die Kennedy die lag als een lauwe babypangang in die auto. Precies. Juist. Gemeentebericht. <hums> Volgende week is in de hele Kempen de hele week uitgeroepen... tot de week van de achtergestelde minnares. Wat... <hums> Dat is van de gemeente uit. De gemeente maakt zich zorgen om het grote aantal achtergestelde minnaressen in Bergijk. Ja, en wat willen ze daar dan mee? Aandacht. Gewoon aandacht? Een week van. En, moet maar, en maar, wat moet ik me daar dan in godsnaam bij voorstellen? Nou... Dan heb je, dan heb je een of een, een, een, een, een, een andere gymlokaal vol met achtergestelde minnaressen... Nee, het is helemaal niet de bedoeling dat die in de openbaarheid komen. Maar nee. het deed gewoon de week van de achtergestelde minnares. Die iedereen die zoiets op zolder heeft zitten, dat die even denkt: nou, ik gooi zijn broodkost extra naar boven. En dat, daar heeft de gemeente geld voor uitgetrokken? Ja, om een spandoek te maken op het Hof. Die komt de hele week te hangen. De week van de achtergestelde minnares. Ja, maar wie is, hier dan in, wie is daar in godsnaam bij gebaat? De gemeente. Die heeft hier een week. Oh, oh, dus ja, ah, ja. Oh, dat is net, zo, net zoals uh, de week van de tandprothese. Ja, precies, zoals we die vorige week hadden. Ja, want je kan niet hebben dat, je met een, dat de gemeente, de gemeente kan het zich niet permitteren met een lege weken aan te komen. Nee, nee, dus dat is net zoals twee <coughs> weken geleden toen het de, de week van de reparatie van alle merken naaimachines was. Ja, dat is belangrijk. En over een maand uh, de week van de kunststof, kozijnen, dakkapellen, garage deuren, zonwering, et cetera. Ja. Zo'n week dat het inhoud geeft aan het leven van de mensen in Bergerijk. Nou, uh, dames en heren, we houden u op de hoogte van... Uh... En, en de, oh. o, de gemeente wil, doet nog een oproep aan inwoners die nog een week weten. Die kunnen dan bellen? Bellen. Dames en heren, u heeft misschien onlangs in een uitzending van ons... de open microfoon rubriek gehoord. En daar hoorden wij een heel, heel, heel, heel... heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel aangrijpend gedicht... met een enorme, ja, bezielde emotie in de ondertoon... die, als het ware, op de golven van de ritmiek van het gebeuren ons meesleept en in de spiegel liet kijken van een uh, wereld... die eigenlijk heel weinig goeds met ons in de zin heeft... en eigenlijk niks anders zeker belooft dan een uh, gewisse dood... al dan niet op jeugdige leeftijd. En de schrijver van dat, uh, ja, epische dichtwerk is uh, José Sanders. En uh, wij konden het toch niet nalaten om, om, om deze, dit jonge, uh, gekwelde talent toch ook wel... Mag ik het zo zeggen, José? Ja, absoluut. Want, want jij laat je heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel erg raken door het leed in de wereld, hè? Ik kan er niks aan doen. Het, het doet gewoon zo'n pijn om de dingen te zien die om je heen gebeuren. Al die oneerlijkheid en armoede en haat. Ja, en, en ziekte niet te en vergeten. En ziekte. Ja, en honger. En honger en pijn. Ja. Ja. Veel pijn. Ja, heel veel pijn. Ja, nou zei jij al een beetje tijdens die ook micro, micro, sorry, excuse, open microfoon... Uh, dat jij dan regelmatig naar je kamertje gaat. Ik ga naar mijn kamertje, En dan huil je een beetje? Nou, soms wel, ja. In je nachthemdje zit je ik dan te Ik probeer dat niet te doen, hoor. Maar soms wordt het me allemaal gewoon even te erg. Ja. En dan kan ik niets anders dan toch een traantje laten. Ja. Ja, goeiedag. Dit is uh, Peer van Eerstal. Ik zit uh, helemaal vol, uh, ja, vol, vol, vol bewondering te luisteren. Ja. Hier stel in een hoekje van de studio. Ik zou me er eerst niet mee bemoeien, want nee. ik was ook nogal aangegrepen door jouw gedicht. Ja. Maar ik heb even in jouw tas gekeken en daar zo, vond ik een schrift in. En daar heb ik je jongste gedicht. Ja, vergeef me dat ik... Maar ik kon er nieuwsgierigheid... Dat is niet schrikken. netjes, maar, maar... Nee, maar ja. ik heb je, je, je jongste gedicht. En dat is, dat is werkelijk... Ik wil dit graag voorlezen, want het is zo aangrijpend. Ja. Het gaat over de hongersnood in de wereld. Ja. En het heet vleespakket. Vleespakket. Varkensvlees, verse worst, Versen. gehakt half om half. Sla, vinken, speklappen, nasi, vlees, halscarbonade. ribcarbonade en varkenslappen van de ham. Varkensfrikando, gyros en shawarma. Blinde vinken, varkensfilet aan stuk. Blanke schnitzels, varkenshaas, vleeskroketten. Vleeskroketten. soep, rundvlees en runden gehakt. Ja. Verse worst, hamburgers, burgers, Strokenhof. Mager soepvlees in stukjes. Mager hacheevlees en rundervinken. Ripstuk en magere runderlappen in stuk. Rundvlees, choukadelappen, tartaatjes en biefstuk. Kip en kalkoen in bouten of filet. Kalkoen, kalkoen. filet en schnitzel. Ja, dat is echt... Ja. Wat, wat heb jij hiermee... Uh... ...tot uitdrukking willen brengen, nou, ik heb José. Hier, Sorry, vergeef me even... Gaan huilen. Zo, Nee, het gaat wel weer. Het was alleen zo lang geleden... ...dat ik het gehoord heb. Ik uh, heb dat geschreven om maar aan te geven... ...wat er toch voor ons allemaal in de schappen ligt. Bij de slagerij, bij de poelier, gewoon in de supermarkt. Het ligt allemaal gewoon voor het oprapen. Ja. En er zijn hier mensen in de wereld die zo graag een, keer een schnitzel zouden willen proeven. of een keer gewoon een lekkere drumstick tot zich zouden willen nemen. En die mensen krijgen gewoon niet de kans. Nee. Die krijgen misschien nog een bordje met een, met een restje, restje vuil eraan. Ja. Wat ook niet echt smakelijk is. Nee. Dus ja, je hebt eigenlijk het, het on, onrechtmatige verdeling van de ja. voedingsmiddelen in uh, een globaal perspectief ja. op deze manier, uh, als het ware, uh, aan ons willen uh, ja, tonen. Met het tonen ja. Ja. Maar het is ook wel heel erg. Sorry, de speer van Eerst, ik bemoei me toch weer even mee, want het oh. zat even bij te komen van niet... dit aangrijpende, gedicht vleespakket. Dat het, het is zo ook confronterend dat je in wezen de berg naar in het gezicht slaat met. Ja, Met wat er eigenlijk gaande is. Ja, ja, ja precies. Dat, dat, dat wij maar dat vind ik ook zo nodig. Want mensen, mensen vergeten zo snel dat dit allemaal gaande is. En het is zo belangrijk dat, dat iedereen juist wel weet dat er honger wordt geleden. Ja. Dat ik, ja, maar niet het niet anders he kan. Terwijl het hele mooie dubbele effect van, deze, van dit gedicht natuurlijk is... dat ik er in ieder geval ook lekkere trek van krijg. Ja, dat is dan ook weer handig. Echt zin in een uh, flink stuk vlees... Ja. Krijg. Ja. Maar, ja. maar jij zegt, het, ik kan er niks aan doen. En ik, uh, ja, ja, behalve dan met pen en papier. Ja. Maar uh, zou je in de toekomst niet ook op een of andere manier de handen uit de mouwen willen steken. En bijvoorbeeld in arme landen eens een keer uh, zelf mee te maken hoe het daar is. En uh, die mensen op alle mogelijke manieren willen helpen. Of gaat dat, dat, dat dan jou weer te ver? Dat gaat me net een klein tikje te ver. Ja, ja. Dus, uh, ik bedoel, ik, ik kan ook niet alles op me nemen, natuurlijk. Kan niet. En gedichten schrijven en waterputten slaan. graven. Dat kan gewoon niet. Nee. Ik heb ook maar twee handen. Ja. Ik heb ook niet alle, alle middelen. Ja. Ik heb mijn pen en mijn papier. Ja. En een groot talent. Ja. Poëtisch talent. Ja. En dat moet ik gaan uitbuiten. Ja, ja. Maar nou, het is er, aan de andere kant is het natuurlijk voor jouzelf zelf nu natuurlijk misschien wel verschrikkelijk... dat je zo lelijk bent. Ja. Is dat, zit dat niet ook ergens achter, die gedichten? Want jij hebt een... Uh, een bochel. Een bochel. Ja. En een eetprobleem, want jij eet per dag, hebben we van je ouders gehoord... ongeveer 16 kilo vlees. Eigenlijk gewoon het vleespakket eet jij per dag. Ja. Ja. Maar dat, dat is. Dat is ja. En toch trek jij het leed van de wereld heel erg aan? Is dat niet eigenlijk projectie? Nou, ik zou het niet zo willen noemen. Nee, maar als ik, ik het nou vind... zo noem, ben je niet eigenlijk gewoon nee. je eigen leed aan het leren? Uh, nee, dat denk ik niet. Leren. Ik... Nou, ik vind het wel vervelend dat jullie dat nu zeggen, want juist mijn eigen ik doet er helemaal niet zo toe. Nou, nee. je kan het moeilijk wegcijferen hoor, als je het naast je zit. Er is nogal veel van. Dat vind ik wel heel onaardig. Ja, zo is het ook bedoeld. Maar zoals jij ons een spiegel voorhoudt, mogen wij jou toch ook een spiegel voorhouden? Ja, maar dit is nou wat ik doe. Met alle pijn in de wereld en alle haat en oorlog en honger. Dat gebeurt hier. Ja, maar trek je die nou echt kleine... aan? Of ben je gewoon aandacht aan het trekken? Met onder het mom van gaat... het wereldleed. Terwijl je zelf gewoon te lelijk bent om aan te pakken en veel te dik om door de deur te kunnen. Met je horrelvoeten en je bochel. Om zo op de radio te kunnen komen? Ik vind het zo naar van jullie. Ja. Ik vind het zo naar. Kijk, dan wordt het lamoyant en dan is het weer niet geloofwaardig. Nee, dan is het weer zo'n typische uh, mekkerende Maar dan puber. gaat het, het gaat er toch ook helemaal niet om hoe ik eruit zie. Nou... Dit... Het gaat er toch om dat ik van binnen mooi ben. En dat, dat ik mijn hartje openleg. Ja. Nou. En dan doe je dat eens een keer en dan krijg je dit op je brood. Ik vind het zo gemeen. Ja. Nou ja, dat is dan inderdaad die wereld waar jij zo treffend over weet te schrijven. De wereld is gemeen. Het is niet anders. En uh, dat geldt ook voor hier. Ik ga nu schrijven. Ja. ja. Eerst maar zijn een bord vlees eten, denk ik. Ik, ik wil schrijven. Maar mini pen. Ja. Nou. Uh, José, succes met schrijven. Ik kan Kijk. schrijven. Je moet... Uh, Gedraaid door de deur heen. Een beetje Do met je... beetje met je beetje zijkant persen. door de... de help er even. Nou, daar wachtelt ze van tafel af. Ja. Daar gaat José. Terug naar de kamertje. Nee. Huil op de bed. Eén groot lillend vetschort. Oké. Okay. Nou, u heeft het gehoord. We hebben weer eens aandacht besteed aan uh, de jeugd. En... Uh, hun uh, akkerfietjes. en wij gaan lekkere vleesmuziek draaien het varken is een rondbisje, en het is gemak van spek de zit de rand met hoor, van zijn stertje tot aan zijn bek het lekkerste vlies zit achterop en de hieten kermenij. Wel, die kriegen de redvel nooit niks af, want die gong naar de paastorei. Volkswijsheden Eijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, wie moppert over het weer, die moppert tegen de heer. Einde bij Rijkse volkswijsheid. <tie> <tie> Tot zover vandaag uh, onze uitzending. Je zult denken, wat hoor ik nou allemaal? Maar dat is gewoon omdat ik mijn uh, traditionele uh, checkie... voor uh, na een succesvolle uitzending uh, aan het draaien ben. Dat is misschien een geheimje uit de keuken van de smid. Dat ik uh, altijd de uitzending, uh, als hij, uh, zodra hij is afgelopen... dat ik een, uh, een builtje bal, een check in een A4 draai. En dan met een pritplakstift een plakrand aan maak. Dat dan uh, oprol. En dat hele A4-tje oprook voor het feit dat we weer een succesvolle uitzending hebben gehad. Nou, dat was een kijkje in de keuken van de Smit. Uh, dames en heren, voor vandaag zit het erop. Uh, ik zou zeggen, alle zieke mensen, uh, beterschap. En alle gezonde mensen, uh, kop op. En steek een lekker sigaretje erbij aan. Op.